U kunt luisteren naar De Laatste Visite, het derde deel van een hoorspel van vier delen, geschreven door Hans Gruhl en bewerkt door Hans-Georg Bartolt. Nederlandse vertaling D. van Bosheide, regie Hero Müller. De Laatste Visite zaten in de kamer van het hoofd van de afdeling pathologie. We wachten. Te praten viel er niet veel meer. Als de theorie van Bierstein waar was, dan was er een patiënt vermoord in onze kliniek. Meester Bergius, advocaat. Opgenomen met een tuberculeuze meningitis en aan de beterende hand. Onder voortdurende controle van de artsen en behandeld met streptomycine intralumbaal. Opeens gaat de patiënt een stuk achteruit, wordt apathisch, nauwelijks aanspreekbaar en is dood. Bierstein baseert zijn theorie op vier punten. Ten eerste, uit onze gifkast verdween een doos met tien ampullen morfine. Ten tweede, hoofdzuster Anne had dit gemerkt, ze meldde dit en was dezelfde avond dood. Een zware zeskantige steen had haar achterhoofd verbrijzeld. Ten derde... De fles met streptomycine, die nodig was voor de punctie van meester Bergius drie uur voor zijn dood, bleek daarna onvindbaar. Ten vierde, zuster Inge, die daarbij aanwezig was geweest, scheen te weten wie hem weggenomen had, maar ze kreeg geen gelegenheid op mij te zeggen, ik vond haar op de plaats waar ik met haar afgesproken had, vermoord met een scherp chirurgisch mes. Ik probeerde mijn gedachten op een rijtje te zetten, morfine. Streptomycine, twee dode verpleegsters en een dode patiënt. Het moet allemaal met elkaar te maken hebben. En Bierstein geloofde de samenhang te kennen. De pathologen onderzochten op dit moment het ruggenmergvocht van bergioes op morfine. En ik had de tijd om na te denken over het feit waarom men een patiënt vermoord en wie dat dan wel gedaan kon hebben. Bierstein, Pinkus, Van Stach, zuster Maria, zuster Inge en ik waren erbij toen Bergius zijn laatste punctie kreeg... en direct daarna was de fles streptomisine verdwenen. Eén van ons moest het gedaan hebben. Zuster Inge valt af. Ik ook, maar helaas ben ik de enige die dat zeker weet. Blijven er dus nog vier over. Maar dat is toch onvoorstelbaar. De moederlijke, zachtmoedige zuster Maria... Het is toch uitgesloten dat zij een van haar patiënten... Bovendien was zij het die het ontdekte dat de fles verdwenen was en het onmiddellijk vertelde. Als zij de dader was, dan had ze dat natuurlijk niet gedaan. Nee, ook zuster Maria valt af. Bierstein? Het was uiteindelijk zijn idee. Streptomycine samen met morfine. Maar hij zou zich verraden hebben als hij zelf... een afleidingsmanoeuvre bleven over Pinkus en Van Stach. En dat is toch... Dat is toch absurd. Is dat zo, Pinkus, als massamoordenaar of Van Stach? Ach, kom maar toch. Dan zou ik net zo goed zelf... Verder kwam ik niet met mijn overpijnzingen, want de deur ging open en de patholoog kwam binnen. Klein, rond, een goudgerande bril op zijn enigszins paarse neus, lachend. Ja, mijn heren, dan neemt u mij niet kwalijk dat ik u heb laten wachten... maar collega Randers is nu pas klaar. Als u wilt, kunnen we naar beneden gaan. Bierstein kwam moeizaam uit zijn stoel. Hij was sinds gisteren jaren ouder geworden. Ik hoop dat ik me vergis. En als dat zo is, verkoop ik het idee aan Hitchcock... en ik trakteer op een vat bier. We volgden de patoloog. Hoe dichter we bij de snijkamer kwamen... hoe sterker het begon te ruiken naar desinfecterende middelen... ...en naar de dood. Collega Randers knikte hoffelijk toen de patholoog ons voorstelde... ...zijn gummischort hing op grote schoenen ...en hij had rode gummiehandschoenen aan tot aan zijn ellebogen. Het ziektebeeld mag ik als bekend veronderstellen, mijn heren? Ja, zeker. Goed, dan de details. Oude longtuberculose met nieuwe uitzaaiingen. Uitgangspunt waarschijnlijk meningitis. Maar daaraan had hij niet hoeven te sterven. En de doodse oorzaak? Tja... Ik zou zeggen, verwijding van de hartvaten. Te veel aan bloed in de longen. Maar toch allemaal niet doorslaggevend. Mm -hmm. Is er iets in het ruggenberg gevonden? Eigenlijk niets bijzonders. Wat je meestal ziet na vele mbaalpuncties. Het vocht. Dat is al naar het lab. Goed, dan gaan we daar naartoe. Dank u, dokter Anders. Bierstein liep vlug naar de tafel waar Bergius lag, boog zich over hem heen en trok behoedzaam een ooglid op. Bold. Kijk eens. De pupil. Klein. De pupil was nog steeds zo klein als een speldenknop. Dat was ook een deel van Bierstein's theorie. Normaal zijn bij een stervende de pupillen wijd, wegens zuurstofgebrek. Bij Bergius waren ze klein. En elke leek weet dat morfine de pupillen verkleint. De collega van het lab verwachtte ons. Het geval Bergius. Rugenmerk Vocht. Ja, professor. En? U dacht aan morfine niet, waar? Ja. Zonder twijfel bewezen. Vergissingen uitgesloten? Uitgesloten, professor. Dan kunt u het ons nog eens laten zien? Ja, natuurlijk, graag. Professor? Ja, ja, ga je gang. U weet hoe de proef in zijn werk gaat? In principe wel, ja. Jij ook wel? Wat, ik? Ja, natuurlijk. Wij waren van het Pathologisch Instituut meteen naar het hoofdbureau gereden... en commissaris Noggees had ons zwijgend aangehoord... Hij stond op, liep naar het raam en begon met de rug naar ons toe te praten. Niet de farmacologen hebben iets nieuws ontdekt. Dokter Bolt, iemand anders. Maar wie? Morfine en streptomycine samenvoegen is geen alledaagse bezigheid. Toch heeft iemand het gedaan. Maar wie? Wie bezit zoveel vakkennis? Een arts... Misschien wel. Misschien niet. Ik weet het niet. U? Misschien. Dokter Bierstein. Het kwam gisteren bij mij op. We dronken samen een biertje toen de assistente van Bolt over de mogelijkheid sprak dat iemand... Iemand? Dat iemand Bergioens naar de andere wereld wilde helpen. Hoe kwam ze daarop? Dat weet ik niet. Ze heeft in ieder geval fantasie. Veel in ieder geval zoveel dat zij niet op het idee zou komen een patiënt en twee verpleegsters te vermoorden. Ach god toch op. Ieder van ons komt toch in aanmerking. Vertelt u eens dokter Bierstein. Hoe kwam u op het idee? Ik bedoel die combinatie van medicijnen als moordwapen. Was dat alleen de opmerking van... Hoe heet die assistente van u ook alweer, dokter Boot? Petra Radies. Juist. Ze zei dus iemand wilde Bergenjoers naar de andere wereld helpen. Dat zei ze toch of niet? Ja, zeker. Een, een vermoeden, een losse opmerking. En naar aanleiding van die losse opmerking kreeg u meteen het idee hoe die iemand te werk zou kunnen zijn gegaan. Oh, meteen, nee, niet meteen. Ik, ik kreeg opeens een beeld hoe het zou kunnen zijn gegaan. De plotseling onverklaarbare achteruitgang van de patiënt, de kleine pupillen. Was ik maar eerder op dat idee gekomen, dan... Hoe bedoelt u, dan? Ja, dan zouden we natuurlijk meteen met die injectie zijn opgehouden. En dan was ja, berghieuws nog geleefd. Misschien deed u de puncties en injecties zelf? Nee, alleen de laatste. Wie deed de andere? Collega Pinkers. Goed, mijn heren. U heeft uitstekend aan het onderzoek meegewerkt. Ik dank u. Morgen tegen 11 uur kom ik nog even langs. Ik wil het laatste onderzoek dat op meester Bergejoes is verricht reconstrueren. Wilt u zo vriendelijk zijn te zorgen dat iedereen die daar toen was... ook morgen aanwezig is? Tuurlijk. Hoofdzaak is dat er duidelijkheid in deze zaak komt. Ik denk het wel, dokter Bierstuin. Vijf minuten voor elf verliet ik de afdeling en ging naar de voorstelling van commissaris Nogrees. Die zoals was afgesproken een reconstructie wilde van de laatste punctie bij Bergius, Waarschijnlijk de dood ten gevolge hebbende. Beneden in de gang ontmoette ik collega van Stach. Wat wil die commissaris nu weer? Een eenakte regisseren. De laatste punctie van Bergius. Waar staat nou goed voor? Hij wil daarmee de dader ontmaskeren. Nu al? God, wat griezelig. Is er dan al een verdachte? Ik weet het niet. Dat zal hij ons waarschijnlijk niet aan de neus hangen. Maakt bang. Maakt u zich geen zorgen. Als u nou zegt waar die fles verstopt is, dan zijn er verzachtende omstandigheden. Nee, ik heb liever niet het uurgapje over vermaakt. Pinkes was er al. Hij grijnsde moeizaam en trok zijn schouders op. Ha, nog twee verdachten. Hartelijk welkom. Vandaag zal een van ons mee naar het bureau moeten. Eén? Maar beste collega, u heeft toch wel eens gehoord van massa-arrestaties? erg rapjas. Vertel me liever wat dit voor flauwe kul is. Wat wil hij daar nou mee bereiken? Dat zal hij u zo wel vertellen. Nou, ik ben benieuwd. Om één minuut over elf kwamen Bierstein, de commissaris en zuster Maria binnen. Maria had rode vlekken in het gezicht en frummelde constant aan haar schort. Dames, heren... Ik hoop niet dat het allemaal lang zal duren. Maar ik wil graag zien hoe de laatste behandeling van meester Bergius in zijn werk is gegaan. Ik kan me dan een wat betere voorstelling maken van de situatie. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Mag ik u verzoeken de brankaar naar binnen te rijden, zuster? Maar precies zoals u dat ook op de betreffende dag gedaan hebt. Ja, natuurlijk. De onderzoekkamer was rechthoekig met een breed raam en twee klapduren. Aan de rechtermuur stond een schrijftafel en een onderzoekbed. Links twee kasten voor instrumenten, afgesloten door glazen deuren. Zuster Maria reed de brancard waarop Bergius had gelegen naar binnen... ...tot ongeveer in het midden van de kamer... ...en draaide de brancard in de richting van de linkerkant van het raam. Zo stond hij dus. Ja, commissaris. Dokter Bierstein, waar stond u? Ik zat. Lumbaalpuncties kun je het best zittend doen. Ja, ja. Gaat u dan zitten op de plaats waar u toen ook zat als u wilt? Ja, zeker. Dat zal ik doen. Dokter von Stach? Von Stach ging aan het hoofdeinde staan. Dat klopte. Dat wist ik nog. Pinkus liep naar zijn plaats. Dat was tussen Bierstein en von Stach in. En ik aan het voedeit. Waar stond zuster Inge? Tegenover mij, om Berghius vast te houden. Daar ging ik dan wel staan. Waar stond u, zuster Maria? Ik, eh, Ik stond, eh, Hier. Naast dokter Bierstein. Ik... Ik moest hem alles aangeven. Ja, natuurlijk. Pak dan nu het tafeltje waar alles op stond, als u wilt. Maria had de zaak al klaargezet en rolde het tafeltje rechts naast het voeteneinde. Ik zou de fles zo hebben kunnen pakken en ik zag dat geest dat ook dacht. Maria ging naast Bierstein staan. We stonden nu allemaal op onze oude plaatsen, natuurlijk zonder meester Bergius en zuster Inge. Dames en heren, we zullen nu proberen de zaak te reconstrueren... vanaf het moment dat de behandeling afgelopen was en de patiënt werd weggereden. Wie ging het eerst naar buiten? U, dokter Wold? Nee, ik stond in de weg en deed een stap opzij. Zuster Inge reed de brancard naar de deur. Juist. En verder? Ik, ik geloof dat ik de eerste was. Zuster Inge ging naar het hoofdeinde en ik pakte de brancard bij het voeteinde. Zo, en... En op deze manier reden we de brancard naar buiten. En de rest bleef hier? Nee, nee, ik wrong mij langs de brancard naar buiten. Was zuster Maria toen al op de gang? Ja. En toen ging ik er achteraan. Ook toen de brancard nog half in de deur stond? Ja, eigenlijk onmiddellijk naar dokter Bierstein. Ah. En toen? Ja, ik, ik geloof dat, dat ik daarna kwam. Zuster Inge en Maria reden de brancard naar buiten, en ik ging er direct achteraan, want ik weet het nog zo zeker. Want ik, ik schoof het tafeltje opzij, omdat de brancard er tegenaan stootte. Stond de fles met streptomycine er toen nog op? Uh, ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar niet op heb gelet. Ik, ik lette meer op de brancard en op de patiënt. Ja, en toen stond ik eigenlijk ook meteen op de gang. Ja, juist. Dank u, dokter. Dan moet u dus de laatste zijn geweest, dokter Pinkus. Ja. Eén moet de laatste zijn, commissaris. <laughs> ja, inderdaad. Net als op school. Hm? Wanneer verliet u de kamer? Ik heb de kamer helemaal niet verlaten. Ik ben gebleven. Waarom? Ik moest nog wat patiënten onderzoeken. En ik heb gewacht tot de beide verpleegsters terug waren. En toen zijn we verder gegaan. En tot zo lang was u hier dus alleen? Inderdaad. Heeft u toen de fles op het tafeltje zien staan? Ja, net als collega van Stag heb ik daar niet op gelet. Ik heb wel het tafeltje gezien. Het stond nog steeds op dezelfde plaats. Maar de fles? Nee. Wat heeft u in die tussentijd dan? Ik ging aan de schrijftafel zitten en heb wat verslagen doorgebladerd. Ja, zuster Maria. Toen ik terugkwam zat de dokter inderdaad aan het bureau. En de fles met stratumicine. Ja, ik zou u echt niet kunnen zeggen of hier op dat moment nog stond. We zijn meteen aan het werk gegaan. Ik heb het tafeltje opzij geschoven, maar pas opgeruimd toen we klaar waren en toen... Toen merkte u dat de fles weg was? Ja. Wanneer was dat ongeveer? Hoe laat bedoel ik? Ja, precies weet ik dat niet meer, commissaris. Het... Het zal ongeveer uh, tegen de middag geweest zijn. Ja, ja, tegen de middag, want ik ging naar de eetzaal. Wie van u is nadat hij de kamer verlaten had teruggeweest? Niemand, commissaris. Behalve zuster Inge, Maria en ik. Maar ik was er al. U moet me toch eens vertellen, dokter Bierstein, is het niet wat merkwaardig... ...dat men meteen na afloop van zo'n gecompliceerd geval de kamer verlaat? Ik zou me kunnen voorstellen dat je daar nog wat... Over praat, niet? Ja, dat is ook inderdaad wel gebruikelijk, commissaris. Maar iedereen wist wat er met Bergenjus aan de hand was. Alles was al besproken. En iedereen wilde zo vlug mogelijk op zijn of op haar afdeling zijn. Niemand had nog visite gemaakt... omdat ik de punctie zo vroeg mogelijk wilde verrichten. En waarom? Zo vroeg mogelijk? Ja, ik vond het een zeer vervelende situatie. En ik wilde geen tijd verliezen. Ja, daarmee staan we dus voor het volgende. Of de fles werd bij het haastig afgebroken onderzoek weggenomen... Door een van u, of door u, dokter Pinkus, toen u alleen in de kamer was. Of er is later nog iemand hier geweest en die heeft de fles weggenomen. In ieder geval een van u, of een van de patiënten die hier behandeld is. Weet u nog welke patiënten dat waren? Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat is makkelijk na te gaan. Als u dan zo vriendelijk wil zijn... Zeker is in ieder geval dat zuster Inge de dader heeft betrapt en dat heeft haar de das omgedaan. We komen alleen verder dus als we erachter komen wie de morfine met de streptomycine heeft vermengd. En belangrijker nog, waarom werd meester Berghuis vermoord? Als u iets te binnen schiet, kunt u mij bellen. Ik dank u. Ik geloof dat ik de enige was die het die avond naar zijn zin had. Ik was in de namiddag met Petra gaan zwemmen en daar lag het, geloof ik, aan. Ik ging naar de eetkamer voor de dagelijkse hap. Pinkus was er al. Hij leunde op de vensterbank en keek treurig naar buiten. Toen draaide hij zich om, zag mijn frisse gezicht en knikte jaloers. Wees ze zwemmen? Met Petra? Ja, zo is het. De ondergang van het Rijk staat voor de deur en u gaat zwemmen. Met het personeel. Waarom staat het Rijk op instorten? Nou, ik denk dat ik als eerste word ingesloten en berecht... en dan blijkt dat het een vergissing is. Daarna worden alle anderen ingesloten en berecht. Dan gaat de tent dicht en is de zaak afgesloten. Oh, dat is zeer beklemmend. Maar in ernst, collega, gelooft u nou werkelijk dat de commissaris iets tegen u heeft? Dat merkt toch iedereen. Ach, bij de commissaris zegt dat toch niets... Ik dacht ook dat ik bij de kring van verdachten hoorde... toen ik Anna en Inge had gevonden. Maar opeens gaat hij over op een heel ander spoor. Ik ben bang dat hij op dit moment nog helemaal geen spoor heeft. Maar goed. Zullen we iets drinken? Goud, geel en schuimend? We pakten bier uit de koelkast en dronken. Bierstein en von Stag kwamen... en we gingen aan tafel. Niemand zei een woord. Ik kreeg de indruk... Dat we elkaar niet vertrouwden. De tafel werd afgeruimd en ik ging naar mijn kamer, kleedde me uit, waste me en ging naar bed. Het raam stond wijd open. De muggen zoemden en zo nu en dan hoorde je een vogel in het park. Het was zo'n avond als toen Anna werd vermoord. En op hetzelfde moment was ik er weer mee bezig. Als... In een film gingen de beelden van de afgelopen dagen weer aan mij voorbij. Anna boven in de watertoren. Inge met het mes in de borst. De stervende bergioes. De morfineproef in het laboratorium. Het kwam mij voor alsof er iets ontbrak in de puzzel. Een klein stukje iets dat ik had beleefd, maar dat ik weer vergeten was. Datzelfde had ik tijdens het eten toen Maria kwam vertellen van de fles streptomycine. Het was een melodie of een naam die me niet te binnen wilde schieten. Je pijnigt je suf. Opeens is het vlakbij. Weg. Nog eens van voeren af aan. Hoe vaak was ik op de toren geweest? De eerste keer alleen. Petra kwam erbij. De tweede keer ook alleen. Toen kwam von Stach naar boven... Ik had het. Het schijnsel van een zaklantaren achter een van de vensters op de derde verdieping, alsof iemand iets zocht, natuurlijk. Nog eens had mij gevraagd bij het verhoor na Innes' dood of mij nog iets was opgevallen, en ik had er niet aan gedacht. Licht uit een zaklantaren. Iemand zocht iets, zonder het licht aan te willen doen. Anna, op zoek naar morfine? Natuurlijk, dat was het. Dat moest het zijn. Smiddags, de volgende dag, had ik nog niemand van mijn overpijnzingen op de hoogte gesteld. Eerst zelf maar eens op onderzoek uit. Zekerheid hebben. Ik slenterde wat door het park werd gegroeid door patiënten, liep naar de watertoren en ging naar boven, en ik keek naar de ramen van de derde verdieping. Waar had ik dat licht gezien? Die twee daar, uiterst rechts? Het tweede of het derde raam, of het derde en vierde. Na tien minuten denken kwam ik tot de conclusie dat ik het niet meer wist. Ik moest de hulp inroepen van von Stach, die er ook bij was geweest. Ik wandelde terug en ging naar de Röntgenafdeling. Petra was er niet, dat kwam mij goed uit. Ik trok mijn witte jas aan om de indruk te wekken iets betreffende het werk van von Stach te willen weten. De deur naar de onderzoekkamer van de afdeling van von Stach stond op een kier... Ik klopte zachtjes en keek meteen om de hoek. Zuster Maria zat achter een bureau... druk bezig met papieren. Ogenblikje, alstublieft. Neem me niet kwalijk als ik stoor, zuster Maria. Oh, dokter Bolt. Wat kan ik voor u doen? Kunt u mij misschien ook zeggen... waar ik dokter van Stag kan vinden? Ach, ze loopt net de deur uit. Misschien naar de kamer. Zal ik even bellen? Oh nee, nee, nee. Doe u geen moeite. Ik ga zelf wel even kijken. Zoals u wilt, dokter. Ik ging de trap op... ...en bedacht hoe ik het haar zou vragen... ...en zou ze het zich nog herinneren? Voor haar deur bleef ik staan... ...ik voelde of mijn tas goed zat... ...ik klopte en ik ging naar binnen. Von stach zat aan een ovale tafel... ...met daarop een kante kleed... ...ze had een boek voor zich... ...verder een vaas met bloemen... ...en een bonbonnière. Welke vreugde! Kom verder, collega. Is het geoorloofd om op deze tijd... ...herenbezoek te ontvangen? Zuster Anna kan het niet meer doorvertellen... Helaas. Maar ik... ga toch zitten. Liqueurtje? Eigenlijk geef ik de voorkeur aan iets sterkers. Maar als het niks kost, is liqueur ook goed. Het kost niks. Cointreau, Benedictine of Apricot Brandy? Wat mij betreft alle drie. Achter elkaar. Geweldig. Precies mijn recept. Ze opende een kastje dat aan het voeteneind van haar bed stond. Pakte de fles Cointreau en twee glazen, liep naar de wasbak, spoelde ze om en schonk in. Gezondheid, collega. Santé. Van nu af aan raakt u mij niet meer kwijt. Een liqueurwinkel een paar meter bij mij vandaan. Ik wist van niks. Ik hou het geheim. De mensen kletsen zo gauw. Alhoewel bekend verondersteld mag worden... dat ouder wordend vrouwelijk personeel... Mm, vrij snel naar de fles grijpt. Uh, niet alleen het vrouwelijk personeel. U bent aardig. Ik hoop dat u niet alleen maar zakelijk hier bent. Nee... Nee, ik kom voor iets anders. Daarom ben ik ook blij dat wij hier kunnen praten. Het gaat om ons griezelverhaal. Ach, u uh, heeft iets nieuws ontdekt. Ik weet het niet zeker. Er viel me opeens iets in. Oh ja? U maakt me nieuwsgierig. Kunt u zich nog herinneren... Ik was pas twee dagen hier dat wij samen op de toeren waren. Ja, natuurlijk. Kunt u zich dan ook nog herinneren... Wat wij gezien hebben. Gezien? Ja, hier, op deze etage. Deze etage? Nee. nee, ik begrijp niet wat u bedoelt. Achter twee ramen, ze waren donker, verscheen opeens een licht. Waarschijnlijk van een zaklantaar. Het leek net of iemand in een donkere kamer iets zocht. Herinnert u zich dat nog? Ja, ja zeker. We zeiden nog dat, uh, dat, dat misschien de lamp uh, kapot was. Precies. U verwonderde er zich nog over dat, waarom het lampje niet werd aangedaan. En toen was het licht plotseling weg. Zo is het. En, en u dacht dat het uh, de slotgeest was geweest. Ja, en helemaal ongelijk had ik toen niet. Dat is nou al bewezen. Uh, en nu, uh, waarom komt u daarop terug? Ik heb over het volgende nagedacht. Anna zei toen bij het avondeten dat zij snel duidelijkheid zou kunnen brengen wie de morfine had gestolen. Nou, wij dachten dat ze zich ergerde. Dat zei Pinkus. Maar ik denk aan iets anders. Zij moet een bepaalde figuur verdacht hebben. Hoe zou het nou zijn als zij met die zaklantaren op een van die kamers op deze verdieping heeft gezocht... en wel de kamer van haar verdachte? Nou, oh, is, uh, is dat nou echt niet een beetje overdreven? Nou, u moet wel bedenken dat Anna nog diezelfde dag vermoord werd. Als de betreffende ook maar enigszins kon vermoeden dat Amma hem verdacht... dan moest hij zo snel mogelijk iets regelen om haar het zwijgen op te leggen. En dat heeft hij gedaan. Nou wilde ik de kamer vinden waar zij gezocht zou kunnen hebben. Ja, als het werkelijk was. Natuurlijk, maar de mogelijkheid bestaat. Ja, mogelijk is het. Ik ben op de toeren geweest en kon van daaruit het huis goed bekijken. Maar ik kon het juiste raam niet ontdekken. En daarom wilde ik u vragen of u met mij mee wilt gaan... zodat wij misschien samen het bewuste raam kunnen ontdekken. Wat denkt u ervan? Nou, eerlijk gezegd niet zoveel als u. Ik, ik bedoel, het bedoel dat het erg moeilijk zal zijn om, om ons precies te herinneren. Maar we kunnen het toch proberen. Als het niet lukt, nou, pech gehad. Dan moet de politie maar zien hoe ze de zaak fixt. Heeft u de commissaris al over dit idee ingelicht? Nee, ik heb geen zin om voor Aap te staan. Ik wil eerst zekerheid. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben bereid aan deze onzin mee te doen. Maar het klinkt me allemaal wel kinderlijk in de oren. Anna had er toch rekening mee moeten houden... dat ze elk moment ontdekt kon worden. Want als je met een zakland daar in een kamer iets zoekt... en bovendien, wat zou er gebeuren als ze de verkeerde voor had? Het toegegeven, maar aan de andere kant... ze is vrij snel uit de weg geruimd. Iemand moet bang voor haar geweest zijn. En de mogelijkheid van een ongeluk sluit u volkomen uit? Absoluut. Nou, alles wat er gebeurd is... Inge, meester Bergius, de geschiedenis met de morfine en de streptomycine. Nee, dat zou allemaal te toevallig zijn. Nou, goed dan. Laten ja. we er nog één nemen. Op de goede afloop van de expeditie. Alcohol bevordert combinatievermogen. Oh, een achterhaalde theorie. Maar goed, kom op, één glas nog. En als we het eens kunnen worden over het betreffende raam, dan geven wij het door aan de commissaris. En wat doen we als het uw raam is? Mijn raam? Ja. Ik weet niet wat Anna of iemand anders bij mij zou moeten zoeken. Pornografische lectuur is er niet en de morfine heb ik ook niet gestolen. Nou, dan is dus alles in orde. Wanneer gaan we erop af? Als het donker is. Zien we elkaar bij de toren? Uitstekend. Hoe laat? Laten we zeggen negen uur. Negen uur. Ik dacht aan Inge en ik wilde een andere tijd voorstellen. Maar ik liet het maar zo. We dronken nog een Benedictine... Een apricot brandy, nog een cointreau. Ik voelde me net als een suikerspin. Mijn hele mond kleefde. Ik stond op, bedankte en verliet niet helemaal brandschoon de kamer. De tijd voordat we moesten eten verstreek langzaam. Ik probeerde met water de zoete smaak uit mijn mond weg te spoelen... en onder de douche mijn hoofd weer helder te krijgen... Eigenlijk begon ik het hele idee te vervloeken. Ik was veel liever gaan slapen. Aan tafel werd nauwelijks gesproken en ik was vrij snel weer terug op mijn kamer. Ik deed de radio aan en probeerde een ingewikkelde kozerie te volgen. Toen ik wakker werd, klonken er uit het kastje operettenmelodieën, en mijn horloge stond op kwart voor negen. Ik stond op, trok mijn jas aan, deed de radio en het licht uit en ik ging op weg. Misschien treffen we elkaar al onderweg, mijn collega en ik... Eigenlijk had ik haar af moeten halen, maar zij stelde voor elkaar boven te ontmoeten. Waarom eigenlijk? Was ze bang voor geroddel, als men haar samen met mij in het park zou zien verdwijnen? Nauwelijks, over die leeftijd was ze wel heen. Nou ja, mij een zorg. Misschien was het wel beter zo. Want stel je voor dat Petra zou merken dat ik met von Stach een afspraak had, dat zou ik nou weer niet leuk vinden. Ik had de berg voor de helft beklommen... En bleef even staan. Links van de weg stond in een soort nis van struiken een bank. Ik zag iets, vaagwits, achter de takken. Ik liep erop af en ik zag dat het zuster Maria was. Ze keek me zonder een spoor van verrassing aan. Goedenavond, dokter. Ook aan de wandel? Ja, als je de hele dag in die ziekenhuislucht zit, dan moet je er s'avonds wat aan doen... Ik was u trouwens bijna voorbij gelopen. Ik zag u nauwelijks zo tussen het struweel. Oh, ik zit hier vaak. Je bent dan tenminste even alleen. Ja, ja. En ik beklim graag de toren. Het verwondert me dat ik u hier nog nooit eerder gezien heb. Oh, maar ik zit hier niet altijd. Het ligt eraan hoe laat ik beneden klaar ben. Daar heeft u gelijk in. Gaat u ook nog wel eens naar boven, de, de toren op? Nee, nee, niet meer, dokter. Vroeger ging ik bijna iedere avond. Prachtig uitzicht. Maar ik ben niet een van de jongsten meer. Het hart, weet u. En na die nare geschiedenis met de hoofdzuster en met Inge. Nee, ik durf het niet meer. Heel verstandig van u. Ja, een vervelende zaak. Heeft u toevallig dokter von Stach gezien? Die zou misschien ook nog naar boven komen. Nee, buiten u is er nog niemand voorbij gekomen. Nou, dank u wel, zuster. En flink diep doorademen. Als dokter von Stach hier nog langskomt, zal ik dan... Nee, zeggen? nee, nee, dank u, dank u. Als ze komt, dan zie ik haar wel. Goedenavond, zuster. Goedenavond, dokter. Ik liep door. Een beetje merkwaardig, eigenlijk. Deze ontmoeting. Zat ze werkelijk wel vaker, s'avonds op die bank. Dat ik haar daar dan nog nooit eerder was tegengekomen. Aan de andere kant. Waarom zou ze niet? Hoe vaak heb ik deze weg nou helemaal gelopen? Ik kwam aan bij het pad dat naar de toren gaat. Het was nu donker en doodstil. Ergens braken twijgjes. Het leek wel of er iemand liep, heel stil, tastend en niet zo ver weg. Ik bleef staan en ik luisterde. Niets. Ik liep drie stappen verder, daar was het weer. Nu leek het wel iets verder weg, maar het waren voetstappen. Als... dan... of van stag... Of zuster Maria, die weer op weg was naar huis. Hoe dichter ik bij de toren kwam, hoe nerveuzer ik werd. Ik luisterde nog een keer, maar dan nou hoorde ik niks meer. Nu was ik bij de toren. Von Stach was er nog niet. Of, stel je voor dat ik haar zou vinden in dezelfde toestand als Inge. Dan hoefde Bierstein alleen nog maar een briefje te schrijven voor psychiatrie gesloten afdeling. Daar zou in ieder geval nog geest me niet te pakken kunnen krijgen. Ik rukte me van die gedachten los en ik ging naar de deur van de toren. De pomp zoemde zachtjes en ik nam de trap naar de eerste trance. Op mijn horloge was het even over negen. Zou ik hier wachten of zou ik helemaal naar boven gaan? En opeens zag ik het. een van de luiken van het bassin was open. Het was niet het luik boven de ruimte waar de pomp in stond. Zou ik dat ding dicht moeten doen? Als het vannacht begint te regenen zou er allerlei troepen in het zijn komen. Ik liep naar het luik. Als van de Stach er maar niet ingevallen was... met al die liqueur in haar lijf was dat niet onmogelijk. Ik bukte me om het luik te pakken. Diep onder me glinsterde het water. Opeens hoorde ik een geluid achter me en ik begreep dat er gevaar dreigde. Ik had nog net tijd om me op te richten, maar niet meer om me om te draaien. Ik kreeg een stoot in mijn rug... Ik viel, ik kon nog net de randbeet pakken waar het luik op gelegen had. Ik kreeg geen haal vast voor mijn benen en ik ging te spartelen boven het water. Plotseling viel er een schaduw over me heen en iemand trapte op mijn vingers. Ik moest nu loslaten en ik stortte naar beneden. Met kracht sloeg ik op het water dat zich boven mij sloot. Ik was in een onmetelijke diepte terechtgekomen. De laatste visite. Dit was het derde deel van een hoorspel... geschreven door Hans Gruul en bewerkt door Hans Georg Bertolt. Nederlandse vertaling... D. van Bosheide. De rolverdeling... Dr. Bolt, Jules Crozet. Patholoog, Niek Engelsman. Dr. Bierstein, Wim Hollers, Randers, Pieter Groenier. Laborant, Frans Vasen. Noghees, Ab Abspoel. Dr. von Staag, Barbara Hofman. Dr. Pinkes, Wim de Meijer. En Maria Lies de Wind. Regie Hero Müller. De komende 35 minuten kunt u gaan luisteren naar De Laatste Visite. Het vierde en tevens laatste deel van een hoorspelserie. Geschreven door Hans Gruel en bewerkt door Hans-Georges Berthold. Nederlandse vertaling D. van Bosheide. Regie Hero Müller. een bekwaam zwemmer geweest dames en heren ook mijn schaarse bezoeken aan het meer samen met Petra kwamen niet voort uit hang naar sportiviteit maar hadden andere motieven toen ik weer helder kon denken dacht ik daar met weemoed aan terug maar zover was het nog niet ik had zorgen en moeite me te concentreren bovendien kon ik nauwelijks ademhalen het water was ijskoud en ik was onmetelijk diep onder water geweest Eerst maar eens goed en gelijkmatig ademhalen, en dan nadenken. Wie had me die stomp gegeven? Wie was het die mij op de vingers stapte? Wie... later. Belangrijker was proberen mijn schoenen uit te krijgen. Ik boog naar voren, trok mijn benen op. De veters waren als ijzerdraad, ik kreeg ze niet los. Het was alsof ze aan me vastgeklonken waren. Eindelijk na drie keer proberen lukte het. Ik had een lichtgewicht kostuum aan, dat nu loodzwaar om me heen plakte. Ik was ijskoud, wat kon ik doen? Om grote afkoeling te voorkomen, was het niet verstandig je kleren uit te doen, maar het zwemt moeilijker. En het kost ook meer inspanning. Ik besloot tot een compromis. Broek uit, colbert aan. Ik ging op mijn rug liggen. Op deze manier zou ik het wat langer uit kunnen houden, niet te veel bewegen. Erger was die... IJsselijke kou. Zou ik hier nou moeten verzuipen in het drinkwater van het sanatorium? Leuke vooruitzichten. Ik stootte mijn hoofd tegen de wand. De rand van het bassin was glad en koud. Boven me zag ik een lichte schemering. Langzaam kwam ik weer tot mezelf. Ik tastte de wand af. Misschien vond ik een uitsteeksel, misschien een houvast. Niets. Centimeter voor centimeter ging ik verder. En opeens voelde ik iets. Metaal. Een houvast. Een gebogen ijzeren handgreep. En waar één handgreep is, daar moeten er meer zijn. Een theorie voor waghalsen. Ik greep naar boven. Nog een beugel. Toen naar beneden, onder water. Op gelijke afstand de derde beugel. Eerst met mijn rechtervoet op de onderste beugel. Dan de linker bijtrekken. En ik hield me vast aan de bovenliggende handgreep. En verder... Het ging niet verder. Geen beugels meer. Mijn hand sloeg tegen ijzer. Een ijzeren deur. Ik begreep het. Die beugels zaten er om op de bodem van het bassin te kunnen komen. Naar onderen ging het ergens naartoe, naar boven niet. Die ijzeren deur was het eindstation. Waarschijnlijk vanuit de pompenruimte te bereiken. Ik betastte de deur. Geen enkele mogelijkheid om hem van deze kant open te krijgen. Ja, waarom ook. De constructeur had er geen rekening mee gehouden dat er idioten waren die van binnen naar buiten wilden in plaats van omgekeerd. In ieder geval, ik stond op die trap en ik hoefde niet te verdrinken. Bovendien was het hier iets aangenamer dan in het water. Alhoewel mijn tanden klapperden als kastanjetten. En dan opeens... Wat was dat? De pomp? Nee. Voetstappen? Al onzin, kreeg ik nou last van hallucinaties, was dit het begin van het einde. Nee, geen onzin, het waren voetstappen. Ik hoorde ze steeds dichterbij komen. Wie kon dat zijn? Wie ging om deze tijd, het moest er nog zeker al een uur of tien zijn, de toren op. De moordenaar. Wilde hij er zich van overtuigen of ik werkelijk dood was? Ik moest voor mijn eigen veiligheid het water weer in. Als hij een lamp bij zich had, zou hij mij onmiddellijk ontdekken en me alsnog kapot schieten of weet ik veel wat. Of was het de moordenaar niet? Was het misschien iemand van het personeel die nog een wandeling maakte? Iemand die je kon vertrouwen? Ik moest alles op één kaart zetten. Mijn laatste kans. Klimmen en naar de ijzeren deur van de pomperruimte. Mijn armen waren slap. Ik kleefde aan de muur als een zieke kikker. En ik begon met mijn rechtervuist op die ijzeren deur te bonken en te schreeuwen en te brullen met alle adem die ik nog in me had. Het bloed klopte in mijn oren. Uit. Afgelopen. Dan hoorde ik voetstappen die naar beneden kwamen. Ja... Geen twijfel mogelijk. Ik begon weer te schreeuwen. De voetstappen liepen sneller. Ze hadden me gehoord wie het ook was. Hallo? Hallo? Is er iemand? Hier! In het, in het waterreservoir. Maak die ijzeren deur open. Die ijzeren deur in, in de ruimte waar de pomp staat. Die ijzeren deur. Wat is er aan de hand? Beta. Dat is de stem van Petra. Geef dat dan antwoord! Petra, ik ben het! Boot! Achter die ijzeren deur, probeer of je hem open kunt krijgen. Of haal anders een sleutel, zo lang kan ik ook nog wel wachten. Ijzeren deur? Ja, vlak voor je! Een ogenblikje! Ja, ja, ik zie hem! Ze vroeg niets meer. Ik hoorde wat lawaai, wat gerammel. De deur bewoog. Metaal knarste op metaal en toen ging de deur open, traag, knerpend, zwaar. Ik zag licht en Petra's gezicht. Ik kon mijn handen op het muurtje leggen en ik drukte me omhoog. Petra pakte me onder mijn oksels en ze trok me naar boven, weg van het water. Ik schuurde met mijn buik over de stenen rand, ik merkte het niet eens. Ik viel op de grond. Petra hield me nog steeds vast en keek me aan, alsof ze me net ter wereld gebracht had. Nou, dood bent u niet, maar begrijpen doe ik er niks van. We moeten vroeg naar beneden. U, u moet naar bed. U sterft bijna van dat de... Dat was de bedoeling ook. Wat? Nou, nou ja, vertel me dat maar later, hè. Kom, die, die, die natte troep uit en, en mee naar beneden. Dat vertel ik later allemaal. Later. Ja, steun maar op mij, anders dan, dan red je het niet. Ik weet niet meer hoe ik thuis ben gekomen. Petra vroeg me niets. Ze ondersteunde me alleen maar. En opeens was ik op mijn kamer. Zo. Nou, vroeg je natte kleren uit. Waar is je badjas? In die kast. Mo moet je niet... Nou, dat schiet dat toch op? Ik heb al vaker een naakte vent gezien. Zeg, alleen beroepshalve hoop ik toch. Niet altijd. Ik kroop in mijn badjas... en Petra begon me te wrijven als een volleerd Japans masseuse. Het bloed begon weer enigszins normaal te stromen. Nou, ga ik alleen maar beter? Oh, heerlijk. Vertel eens, heeft iemand ons gezien toen wij naar beneden gingen? Nee, ik geloof het niet. Ik heb niets gezien. Hoezo? Nee, nee, zomaar. Nou, je gaat dan direct onder de wol, zweten en lekker slapen. Nee, nee, nee, dat gaat niet. Ik moet eerst nog geest bellen. Nu onmiddellijk, als er weer iets gebeurt en hij is niet op de hoogte gebracht van mijn zwemavontuur, dan, ik weet het niet, maar dan zie ik het somber voor mezelf in. Ik schiet even vlug iets aan en dan, dan bellen we op onze afdeling, oké? Okay? Oké. Okay. Als jij vindt dat het niet kan wachten... Nou, je ziet er nou ook weer wat menselijker uit. En bovendien... Met. Beneden kan ik een rok voor je maken. Een uh rok? -huh. Ja, ik heb een fles rum. Waar heb jij nou een fles rum voor nodig? Nou ja, wat ik dacht, Stijn, als voor. Hè. Mijn chef valt in het water, dan heb ik tenminste... Ja, verdwijn, verdwijn en zet, zet het water vast op. Zo, zo, je bent weer helemaal de oude. Nou, dan ga ik vast en pas op jezelf, hè. Tot zo. Vijf minuten later was ik klaar. Ik heb nooit geweten dat schone, droge kleren zo'n weldaad kunnen zijn. Ik pakte me goed in en ik ging naar beneden. Het water kookte al toen ik op de afdeling kwam. En Petra had zelfs originele grokglazen op de tafel gezet. Bijna klaar. Eigenlijk zou je vaker in het water moeten vallen. Wat is dat? Een gingpoederje. Die neem ik ook altijd. Je moet ze innemen met de gok. Oh zeker. Geheel tot uw dienst. Kijk dan niet zo'n idioot gezicht. Beter voorkomen dan genezen. Dat zeg je zelf altijd. Ik zal je niet meer tegenspreken. Petra. Maakte de fles open, het rook goed en de lucht van de rum trok in mijn neus. Zo, dan nou, nou drink je dit op en vergeet de poeier niet. Ja, het is nog gloeiend heet, maar als ik aan wat koude avontuur denk, dan zal het wel gaan. En nou wil ik eindelijk wel eens weten hoe je in dat passant terecht bent gekomen. Ik begon te drinken en ik vertelde Petra het hele verloop van de avond. Ze luisterde zonder me te onderbreken. Toen ik klaar was met mijn verhaal, toen keek ze me een poosje zwijgend aan. Ben je absoluut zeker dat het zo is gegaan? Verzin je er niets bij? Ik verzin niks. Ik zag vanuit mijn kamer dat je naar boven ging, maar ik zag je niet op de toren. Nou, ik vond het vreemd, maar ik heb er verder niet bij nagedacht. Maar zo tegen tien, hè, toen, uh, voor het slapen, toen had ik nog zin om even een frisse neus te gaan halen. Ik dacht, nou ja, misschien zie ik je nog, maar ik heb absoluut niet gedacht dat je nog boven zou zijn. Laat je gok nou niet koud worden. Nee, proost. Heb jij van de stag ook naar boven zien gaan? Nee. Die heb ik de hele dag nog niet gezien. Ik zou graag willen weten wat hij vandaag heeft gedaan. Ja, daar brandde wel licht op de kamer. Tenminste, toen ik wegging. Oh, nou, ik zal het dan morgen vragen. Zeg, voordat je me nog een grok inschenkt, probeer ik eerst nog, nog geest te bellen. Als hij wel slaapt. Nou, dan wordt hij maar wakker. Ja, maar het is al bijna half twaalf. Ik liep naar de telefoon in de andere kamer. Petra ging dicht naast me staan, zodat ze mee kon luisteren. Hier, commissaris, neemt u niet kwalijk dat ik u op dat laat u nog stoor? Ja, maar er is weer iets gebeurd. Zo? Ik vertelde hem alles zo kort en zo snel mogelijk. Waarbij mijn avontuur eigenlijk niet helemaal tot zijn recht kwam. Interessant. Bent u weer helemaal droog? Uh, ja, en warm. Mooi. Ja, ik vond het nodig om het u meteen te vertellen, want ik weet natuurlijk niet wanneer u weer langskomt. Nou, toevallig ben ik van plan om morgen vroeg te komen, dokter Bolt. Oh, dank u wel. Wel Welterusten, commissaris. Waarom nou morgenochtend vroeg? Ja, dat kan ik je niet zeggen, kleine schat. Misschien wil die weer een toneelstuk met ons repeteren. Hij kan beter de moordenaar vinden. Die klopt je ja. nou te rond. Weet jij eigenlijk wel dat jij in groot gevaar bent? Oh, dat was ik bijna vergeten. Kijk, deze aanslag is niet gelukt, maar je kunt elk moment de volgende verwachten. En zou je dat erg vinden? Stel niet zulke stomme vragen. Kom, we nemen er nog één. Ik heb sowieso iets heel belangrijks vergeten. Wat dan? Ja, ik wilde het al bij het meer doen. Steeds na het zwemmen voelde ik die drang. Ik heet Johannes. En u? Petronella. In één teug goot ik de grok naar binnen en ik kuste haar. En ze had er niets op tegen. Toen de deur openging, hadden we elkaar gelukkig net losgelaten. Dokter Bierstein stond in de deuropening. Het was net alsof ik hier stemmen hoorde... En de geur herkende ik ook. Is dat nu al jaren? Nee, maar ik ben de mijne maar vast aan het vieren. Oh, Alles heel verstandig. Zeg, kleedt u zich altijd zo warm aan als u een grog drinkt? Dat u ook een grog, dokter? Geen graag. Het is weliswaar een ongebruikelijke tijd om een privégezelschap te storen, maar één drink ik graag mee. Heeft u nog gewerkt? Oh, alleen voor mijn plezier. Ik ben bezig een camera om te bouwen. Als die klaar is, dan zal ik hem eens laten zien. Zo revolutionair dat zelfs de Japanners er nog niet aan gedacht hebben. Dan moet u octrooi op aanvragen? Hè? Ja, straks zeker doen, ja. Nou, proost, proost, proost. Zeg, denk eraan dat er morgen nog gewerkt moet worden. Hè? Ja, we gaan ook zo naar bed. Ieder naar zijn eigen bed, dat mag ik toch wel hopen. Ja, maar dokter. <laughs> nou, neem me niet kwalijk. Wat rust, hè? Ik wachtte tot hij weg was en zijn voetstappen verstorven waren. En toen keek ik Petra aan. Wat denk jij? Jij? Ja. Misschien heeft hij er zich van willen overtuigen dat ik nog leef. Ik weet het niet. Ik, ik kan me niet voorstellen... Ja, hij is toch op het idee gekomen hoe meester Bergius eventueel vermoord zou kunnen zijn. Hij het... zag ons dat al niet verteld hebben als hij zelf... Misschien wil hij juist dat wij denken wat jij nou zegt. Een geheimzinnige geschiedenis. De fles naderde de bodem. en ik kreeg het warm. Ik... Weg wat vrolijk en overmoedig. Hoe is het nou met je? <lacht> wat kijk je nou weer uit? Het gaat mij uitstekend tot middelmatig bevredigend. Het gevaar voor een dubbele pneumonie ...en een verettering van het borstvlies de dood ten gevolge hebbend... ...middels instorting van de bloedsomloop... ...schijnt geweken te zijn. <lacht> Eigenlijk zou je het drinken van alcohol aan mannen moeten verbieden. Jij krijgt geen druppel meer als je me niet onmiddellijk vertelt hoe het met je is... Ik heb het nog steeds een beetje koud. Is dat zo? Ja, echt. Ik zou eigenlijk een kruik. Je uh... hebt het niet? Ja, of ik dacht. Misschien dat jij. Ja, jij hebt inderdaad te veel gedronken. Geen sprake van. oh, ik zeg het ook maar in een opwelling. Ah, ja. zie je hem aan. Half dood en dan zo'n voorstel. Petra ruimde de boel op. En we gingen naar boven. We zeiden elkaar wel trusten, zoals het hoorde. Jammer. Een kwartier later lag ik onder de wol. Werd langzamerhand warm. En dacht aan het koude water in de toren en aan het onberekenbare in de vrouw. En toen kwam heel stil Petra. Hé, hey, half uurtje dan. Oké, okay, maar doe eerst even de deur op slot. Men wil zich toch wel eens in de deur vergissen. Ik heb me toch ook niet vergist. Dat ja, weet ik, maar jij hebt misbruik gemaakt van mijn opwinding. Monster! Ik vergat... Alles. De moord, de toren, het water, de kou. Alles. Ik was eenvoudig gelukkig. Waar denk je aan? Aan drie dingen. Ten eerste dat ik zeer tevreden ben. Ten tweede. Hoe zit het eigenlijk belastingtechnisch als je je eigen vrouw in je eigen röntgenafdeling mee laat werken als assistente? Ja. En ten derde. Zou mijn broek invloed hebben op de kwaliteit van het drinkwater? Probeer. Het. Wat? Het water. Ik geloof dat ze er een filter in gebouwd hebben. De volle maan scheen over de dekens en toverde een verlicht vierkant op de deur. Precies op de hoogte van het slot en de kruk. Ik volgde het licht en ik zag hoe de kruk langzaam bewoog. Iemand wilde mij bezoeken. Ik trok Petra naar me toe en ik legde mijn wijsvinger op haar mond en ik wees naar de deur. Het enige wat we hoorden, dat was onze eigen adem. Petra bleef heel rustig. Het was alsof we in de bioscoop naar een hele spannende film zaten te kijken. De kruk werd behoedzaam naar beneden geduwd en bleef daar vier tot vijf seconden. Ik voelde dat men probeerde de deur open te duwen. En toen ging de kruk weer heel langzaam naar boven. Onhoorbaar. En het schijnsel van de maan was een ietsje naar boven gewandeld. Het is weg. Weet jij... dat je voor de tweede maal mijn leven gered hebt? Ik heb die deur nog nooit afgesloten. Dit is echt de eerste keer. Maar wie kan dat nou geweest zijn? Iemand die bang voor mij is. Wat is dan? Ja, als we de moek hadden gehad om de deur open te gooien... dan hadden we het geweten. Had jij trek? Nee. Nee. Ik heb, het ook, ik heb het ook liever zo. Maar onze vriend zit in de tang. Die is nerveus geworden. Dat is precies zoals ik gedacht had stel nou voor dat hij morgen... Morgen komt Nog gees was er om elf uur. Hij leunde op de vensterbank naast Petra toen ik uit de donkere kamer kwam. Petra knipoogde naar me en verliet toen vlucht de kamer. Goedemorgen, dokter Bolt. Ik hoop dat u even tijd voor me heeft. Jazeker. Van Nee, nog niet. <laughs> Gelukkig. U weet natuurlijk zelf wel wat voor medicijn u weer moet nemen. Ik heb mezelf een grok voorgeschreven. Ja, kijk eens aan. Wanneer bent u hier klaar? Dat duurt niet zo lang meer. Nog drie patiënten, laten we zeggen, over ongeveer twintig minuten. Oh, uitstekend. Ik wilde namelijk om twaalf uur met de dames en heren de toren beklimmen. Ah, weer een uh, reconstructie? Zoiets, ja. Wat zal niet veel tijd in beslag nemen... U bent terug voor het eten. Fijn. Ik ben om twaalf uur boven. Alhoewel ik na mijn laatste uitstapje danig mijn bekomst heb van die toren. Dat begrijp ik. U had een afspraak met dokter Van Stag, zei u. Of... Ja, ja, ja. Wij wilden nog eens naar de ramen kijken... om te zien waar dat licht nou precies vandaan kwam. Dat, dat zullen we straks uitgebreid doen, dokter. Ik zal u nu niet langer ophouden. Commissaris. Ja? Er is nog iets. Ja. Vannacht, ik was toevallig wakker... en omdat het volle maan was en ik alles goed kon onderscheiden... voelde ik dat er iemand bij de deur was die erin wilde. Ik zag de deurkruk langzaam en zonder geluid bewegen. Na uw avontuur in het ijskoude water? Ja. En u heeft het niet gedroomd? Oh, nee. nee ik was klaarwakker. En verder? Niets. Ik had de deur op slot gedaan... Men liet de kruk weer los. Verder niets. Neemt u mij niet kwalijk, maar zou het mogelijk kunnen zijn dat een vrouw... Oh, nee, nee. Uitgesloten. Nee, ik dacht eigenlijk dat het misschien dezelfde geweest is die mij in het water heeft geduwd. Kan zijn. Hoe laat was dat? Precies weet ik het niet meer, maar het moet flink na middernacht geweest zijn. Na het avontuur ben ik meteen in slaap gevallen. En na de grok? <laughs> Inderdaad. En ik moet bekennen dat ik geen zin had om eruit te gaan om te kijken wie mij met een bezoek wilde vereren. Daar had je goed aan gedaan. Verder nog iets? Verder niets. Goed, dokter, dank u. We zien elkaar boven. Om twaalf uur. Hij wees uit het venster naar de toren, lachte vriendelijk en ging weg. Bij de deur liep hij bijna Petra omver. En? We kunnen doorgaan, mevrouw. Ja, wat wil die van je? Nou, eigenlijk niks. Hij heeft mij samen met de andere collega's uitgenodigd... om om twaalf uur op de toeren te verschijnen. Van daaruit heb je een mooi uitzicht op ons sanatorium. Wat wil hij daar dan? Ja, dat heeft hij me niet gezegd. Ik heb hem ook verteld van de deurkruk. Ja, alleen van de deurkruk, hoor. <laughs> ze sloeg haar ogen neer en ze zag er schattig uit. Ik bekeek nog drie borstkassen en toen was ik klaar. Vijf voor twaalf deed ik mijn jas aan en ging weg. Voor mij op het grasveld liep collega Pinkus. Ik riep hem en hij wachtte. Zolang ik hier werk heb ik nog nooit smiddags de toren beklommen. Tegen wie van ons zal de commissaris nu weer zijn verdenkingen hebben? Ja, nou is de buurt eens aan iemand anders. Ons heeft hij al te pakken gehad. Kan hij de moordenaar nou niet beneden ontmaskeren? Waarom moet het nou uitgerekend boven in de toren? Ik heb geen idee, collega. Ik hoop niet dat hij ons tot vanavond daar vasthoudt. Hé. Hey. Kijk nou eens. Daar, bij de toren. Oh, dat zal wel een van de ondergeschikte van nog OGE zijn. Denkt hij dat iemand wil ontsnappen? Nou, wie weet. Wie weet, gebeurt dat wel. We knikten naar de zwijgzame politieman... en we liepen door naar boven. Ik keek naar het luik... waar ik gisteren ingevallen was. Vanaf de trap... hoorden we boven ons stemmen. Ik kwam achter Pinkus op de trans... en was buiten. Vond stag... Bierstein, nog Gees keken ons aan. We waren voltallig. Nog Gees glimlachte. Dames, heren. Het spijt me dat ik het u zo moeilijk moet maken. Het idee is vanmorgen vroeg bij me opgekomen. Ik moet tot mijn verdediging aanvoeren dat dokter Bolt hier medeschuldig aan is, want hij heeft mij vannacht opgebeld. Hij heeft gisteravond namelijk een zeldzaam avontuur beleefd, maar niet zo prettig. Hij had hierboven op de toren een afspraak, maar zo ver kwam het niet. Een van de luiken naar het bassin stond open. Dokter Bolt wilde het dicht doen, maar werd er door een of andere onverlaat ingeduwd. Helaas heeft hij de dader niet kunnen herkennen. Zo was het toch, dokter? Ja. Dokter Bolt, waarom heb je er niets van gezegd? een ogenblikje, dokter Bierstein. Ik wil de zaak snel afsluiten. Dus, dokter Bolt was gedwongen in het bassin te blijven zwemmen... totdat hij een houvast vond, een soort handgreep. Toevallig ging zijn assistente, juffer Radies, tegen tien uur naar de toeren. Het lukte dokter Bolt haar aandacht te trekken... en met haar hulp kwam hij uit zijn netelige positie. Zoals dokter Bolt mij vertelde... had hij om negen uur een afspraak met dokter van Stag. Was u hier, dokter? Ja, ja, ik was hier. Hoe laat? Ik, ik denk dat ik iets te laat was. Nou, misschien kwart over negen. Nou, precies weet ik het niet meer... Uh, collega Bolt kwam niet. Ik, ik heb hem gewacht tot, tot ongeveer half tien. En uh, toen ben ik weer naar beneden gegaan. Maar ja, als, als ik geweten had... En u heeft niemand gezien toen u hier naartoe kwam? Of toen u later weer naar beneden ging? Nee, nee, niemand. Hmm. Heeft u dat openstaande luik ook niet gezien? Nee, commissaris, nee. Ik, ik, ja, ik heb er ook niet op gelet. Het, het was toch ook al donker? Had u rond die tijd al geroepen, dokter Bolt? Nee, nee. Ik was angstvallig bezig aan half vast te zoeken... Bovendien, ik had geen enkele aanleiding. Ik vermoedde niemand hier behalve... Behalve? Nou ja, behalve diegene die mij in het water geduwd heeft. Kunt u ons zeggen, dokter Gonsdag, waarom u hier een afspraak had met uw collega Bolt? Natuurlijk. De dag dat zuster Anna meldde dat er morfine werd vermist... waren collega Bolt en ik hier boven op de toren, s'avonds. En we ontdekten een merkwaardig schijnsel achter een van de ramen... Ja, waarschijnlijk kwam het schijnsel van een, van een zaklantaarn. Bolt dacht dat de hoofdzuster in die kamer op zoek was naar de morfine. Eerder op de avond had zuster Anna namelijk gezegd dat ze waarschijnlijk wist wie de dader was. Maar collega Bolt kon zich niet exact meer herinneren welke ramen het waren. En gistermiddag heeft hij me gevraagd of we misschien samen nog eens konden gaan kijken. Dat was alles. Ja, dank u. Ja, Mevrouw, meneer, u zal moeten toegeven dat na de belevenissen van dokter Boot het volgende probleem voor ons ligt. De hoofdzuster heeft een verdachte en zoekt in een bepaalde kamer. De morfine heeft ze niet gevonden, maar die dook weer op in de streptomycine voor meester Berghuis. En hij is eraan overleden. De hoofdzuster werd onschadelijk gemaakt, net zoals dokter Boot onschadelijk gemaakt had moeten worden, omdat hij voor de dader gevaarlijk werd. Ik hoop dat het mij vandaag lukt om het bedoelde raam te vinden. Wilt u allemaal naar beneden kijken? U ziet, ik heb een van mijn mannetjes met een sterke schijnwerper uitgerust en hem opdracht gegeven elke kamer binnen te gaan. Ik hoop niet dat u mij deze brutaliteit kwalijk neemt. Weet iemand van u in welke kamer hij zich nu bevindt? De, de kamer van Bolt? Nee. Nee, van mij. Ja, dat is die van mij, absoluut. Bent u daar zeker van? Geen twijfel aan. Kijk maar. De kamer van dokter Bierstein is op de hoek. Eén van de ramen springt iets naar voren, de ander naar binnen. Gezien vanuit deze situatie. Dat is dan de eerste van rechts. Dan twee ramen van de kamer van dokter Von Stach, Dan twee van Bolt. Daarna mijn kamer. Duidelijke zaak, toch? Ja. Bent u het daarmee eens, dokter Bolt? Uh. Ik, ja, het zal wel kloppen. Heeft u op de bewuste avond het licht achter dat raam gezien? Ja, ik, ik dacht het niet. Voor mijn gevoel is het meer naar rechts geweest, meer naar de hoek. U, dokter Van Stark? Ja, ik, ik heb het schijnsel toen maar even gezien. Het kan zijn wat collega Bolt zegt. Nee, let u dan nu goed op. Een van mijn mensen loopt nu van raam tot raam... En van kamer tot kamer? Ja, als u dat doet, dan zal ik het me waarschijnlijk beter herinneren. Nogees gaf een teken. Het licht verdween een paar seconden en kwam terug bij het volgende raam. Het raam van mijn kamer. En? Dokter Bolt? Ja, het is weliswaar mijn kamer, maar... Ja, ik dacht toch dat het meer naar rechts was. Dokter Vonstag? Dokter Vonstag? Ja, het is, het is moeilijk te zeggen. Misschien het, het volgende. Ik, ik, ik weet het niet. De lamp ging verder. Het tweede raam van mijn kamer. Toen de kamer van, van Stach, waar ik me gisteren te goed had gedaan aan liqueur. Zegt u het maar. Ja, het is een cryptogram, commissaris. Deze, de vorige of de volgende. Ik, ik, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik, ik denk er eigenlijk net zo over. Deze of de vorige... Dus bij u of bij Bolt? Blijft niets anders over. Wat denkt u? Eén van de twee, maar welke kan ik niet exact zeggen? Dus beslist niet achter een van de ramen van dokter Bierstein? Nee, absoluut niet. Dan moeten we dus aannemen dat de hoofdzuster heeft gezocht... ...of in de kamer van dokter Van Stag of in die van dokter Bolt. ...en met de kleine mogelijkheid ook nog in de kamer van dokter Pinkus. Vooropgezet... Dat het de hoofdzuster is geweest. Het komt mij toch allemaal een beetje onwaarschijnlijk. Een ogenblikje, dokter. Ik geef toe dat we nog niet zo heel veel verder zijn gekomen. Maar misschien is er ook een andere mogelijkheid. Ieder van u heeft daarnet zijn eigen kamer herkend. Niet waar? Ja, maar. Dokter Pinkus is zo vriendelijk geweest om te vertellen wie op welke kamer woont. Had ieder van u dat ook gekund? Of, uh... nou, als je al zo lang hier woont, dan lijkt me dat niet zo moeilijk. U ook, dokter Van Staaf? Ja, natuurlijk. Maar u kon het toen niet, dokter Boot. Als ik, als ik binnen ben, kan ik het nauwelijks vinden. Ik ben hier nog maar twee dagen. Ja, dat is duidelijk. Alleen u, dokter van Stag, u had toch ook zeker moeten weten welke kamer in aanmerking kwam? Zo goed als u het nu ook weet. Er waren meer ramen die in aanmerking kwamen. Zeker. Dokter Bot heeft u toegevraagd welke kamer dat was. Waar jullie die lichtschijn zagen. U zei hem toen, ik heb geen idee. Let wel, geen idee. Dat licht moet uit uw kamer zijn gekomen. Of uit de kamer die links aan die van u grenst. Het is toch hoogste onwaarschijnlijk dat een vrouw die hier toch al maanden woont... haar eigen venster van buiten niet herkent. Van een man kan ik me dat voorstellen, niet van een vrouw. Ze herkent toch de gordijnen de bloemen op de vensterbank... en ze weet wie links en rechts van haar woont. Maar u, u had geen idee. En daaruit kan men opmaken dat u precies wist uit welke kamer het licht kwam. Het was uw kamer, dokter van Slag. Nee, ik... Ik wist het werkelijk niet. Waarom op mijn kamer? Wij moeten een paar dingen goed op een rij zetten... Gisteren vertelde dokter Bolt u zijn plan omtrent het raam. Alleen aan u, dokter Van Staag. Hij trof u hierboven op de toren niet aan. In plaats daarvan werd hij door het openluik in het water gegooid. Zou het niet kunnen zijn dat u hier al boven was en wachtte op dokter Bolt? Zoals u ook toen hebt gewacht op zuster Anna en zuster Inge. Ja, maar dit, dat is toch absurd? U had het luik open gemaakt en u rekende erop dat dokter Bolt het dicht zou doen. Als hij dat niet zou doen, zou u hem ontmoeten zoals was afgesproken... En ik ben ervan overtuigd dat u dan nog wel een paar verrassingen voor hem in petto gehad zou hebben. Moet ik al deze beschuldigingen? We nemen veren... aan dat als dokter Bot het raam zou ontdekken, hij gevaarlijk voor u zou kunnen worden. Dus wilde u dat belemmeren. Zuster Anna had duidelijk in uw kamer naar de verdwenen morfine gezocht. Want zoals ze altijd op alles opmerkzaam was, zoals u mij verteld heeft, had zij ook gezien wie de morfine gestolen had. Ze kon alleen niet weten dat u haar handelingen vanuit de toren kon volgen. U begreep onmiddellijk wat dat zou betekenen. Te meer, daar Anna gesuggereerd had dat ze wist wie de dader was. Er bleef voor u dan ook niets anders over. Anna uit de weg ruimen. U ging s'nachts de toren in en stelde de pomp buiten werking. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wist u dat Anna zou komen om de zaak te herstellen. En ze kwam. Anna ging naar binnen en u stond boven bij het luik. De steen... ...zat al los. U hoeft hem alleen nog maar uit de voeg te halen... ...en hem om het juiste moment te laten vallen. Ik neem het niet aan. Moment wel. nog. Ja, wilt u, als u beweren, commissaris? Als u blieft, ik wil graag mijn theorie over deze zaak afmaken. We kunnen dan altijd nog zien of ik me vergis. Dus, Anna was dood. Ze had de morfine niet gevonden. Toen ging de toestand van meester Berghuis snel achteruit. Hij overleed na de laatste injectie. En op hetzelfde moment verdween de fles stratomycine... waarmee hij behandeld was... Dr. Bierstein heeft de juiste verklaring voor deze moord gegeven. Mm -hmm. Morfine intralumbaal. Deze keer had zuster Inge gezien wie het medicament gestolen had. Ze wilde dokter Bolt in vertrouwen nemen en sprak met hem in de röntgenkamer. Helaas was de intercom verkeerd ingeschakeld en kon men buiten deze ruimte horen wat men binnen zei. Dokter Bolt had met de schakelaar gespeeld omdat hij op een patiënt zat te wachten. Een patiënt van uw afdeling, dokter van Stag. Ik heb gehoord dat de arts er vaak bij is als zijn patiënten worden doorgelegd en dat u dat ook doet. U kwam met uw patiënt binnen op het moment dat Inge bij dokter Bolt was. U luisterde het gesprek af en daarmee was ook Inge's lot beslist. Want het mocht onder geen voorwaarden bekend worden wie de morfine streptomocine cocktail gestolen had. Het motief waarom Anna en Inge werden vermoord was volkomen duister. Tot het moment waarop dokter Bierstein suggereerde dat meester Bergius was vermoord. En, en mijn motief, meester Bergius te vermoorden, heeft u zonder twijfel gevonden? Dat was, ik moet het toegeven, niet eenvoudig, dokter Van Stag. Ik kom daar straks nog op terug. Mijn hypothese is, als alles zo in zijn werk is gegaan, zoals ik u net vertelde... dan had u alleen nog gevaar te duchten van dokter Boot. U wilde volkomen vrij uitgaan. Liever een moord meer dan dat u verdacht zou worden. Ik neem aan dat u achter het raam gezeten... Heel schrok toen u juffrouw Radies en dokter Bolt zowaar in levende lijve naar beneden zag komen. Dat was zeer onaangenaam voor u. En diezelfde nacht nog heeft iemand geprobeerd de kamer van dokter Bolt binnen te dringen. Gelukkig had hij de deur op slot gedaan. Zou u ons willen vertellen op welke manier wilde u dokter Bolt vermoorden? Ik wil u helemaal niks vertellen. Het is gewoon lachwekkend. Bent u eindelijk klaar? Nog niet helemaal. Uiteindelijk zijn het vermoedens. Geen bewijzen. Misschien... Was het wel zo, misschien ook niet? Een ketting zonder begin schakel. Ons ontbrak het motief van de moord op meester Bergius. Precies, en daarmee uw hele mooie theorie. Dus wij moesten ons afvragen welke arts vermoordt een patiënt. En waarom? Er moest iets zijn uit het verleden van meester Bergius. In de kliniek werden wij niet wijzer. Wij moesten het zoeken in de eigen omgeving van Bergius. En dat hebben wij gedaan. Wij ontdekten dat hij de beschikking had over een aanzienlijk vermogen. Hij voerde niet alleen praktijk als advocaat, maar ook als, wel, laten we zeggen, geldschieter. Hij kon als schuldeiser, zeer onaangenaam zijn. Correct, maar keihard en onverbiddelijk. Dat vertelde mij zijn compagnon. Ook tegenover een zekere von Stach, dokter. Uw vader, die Bergljus geldschuldig was. Ze kenden elkaar goed. Misschien waren het wel vrienden. Ondanks het grote leeftijdsverschil. Brieven wijzen in die richting. En uw vader heeft het ook geloofd. hij vergiste zich. Hij merkte dat toen hij in moeilijkheden kwam en vroeg om uitstel van betaling. Berghuis was een bloedzuiger. Een jakhals. Hij was de dief. Meester Berghuis kende geen pardon. Bovendien zag hij een mogelijkheid om relatief goedkoop interessante eigendommen in zijn bezit te krijgen. Hij dreigde met de rechtbank. en was immers ook advocaat. De mogelijkheid bestaat dat de transacties, gesloten door de heer Van Stag, het daglicht niet helemaal konden verdragen. Dit hebben we kunnen constateren uit akten die in bezit zijn van meester Berghuis. Kort samengevat, uw vader, dokter Van Stag, was volkomen ingestort. Zijn goede namen en bezittingen waren in gevaar en voor hem gold maar één uitweg. De kogel. Dat heeft hij gedaan? Het is lang geleden en u was nog maar een jong meisje. Hij heeft mijn vader gechanteerd. Hij wilde zijn bos en zijn land. Hij wilde meisje. Alleen daarom heeft hij vader kredieten gegeven. Hij had hem volkomen in zijn macht. En als hij niet kreeg wat hij wilde, dan, dan nam hij het. Dat kan waar zijn. Dergius had zeker uw vader minder hard kunnen aanpakken, maar dat heeft hij niet gedaan. Jaren later kreeg hij TBC en ook nog hersenviesontsteking. Hij werd daarvoor behandeld en zijn toestand ging vooruit en legde hem op een afdeling... waar ook een zekere dokter van stag werkzaamheden verrichtte. Berghuis wist er niets van en hij kon helemaal niet weten dat er na zoveel jaren nog iemand was die zich op hem wilde wreken. Namens, Friedrich van Stach, uw vader. Ik, ik haat dat in En ik zou het weer doen. Niemand deed de mond open. We stonden er maar wat. Opeens begon van Stach te lopen. Ik probeerde haar nog tegen te houden, helaas. Ze lag beneden met haar gezicht op de grond en de armen gespreid. Bierstein knielde naast haar neer, voelde haar pols en richtte zich op. Niets meer. Ik laat haar weghalen. Niemand sprak een woord. We liepen terug naar het sanatorium, de toren achterlatend. Maar ik wist dat ik vanavond terug zou komen... En niet alleen. U heeft geluisterd naar het vierde en tevens laatste deel van de hoorspelserie De Laatste Visite. De rolverdeling was als volgt. Dr. Johannes Bolt, Jules Croiset. Pinkus, Wim de Meijer. Bierstein, Wim Hoddes. Petra Radies, Sansi Gerards. Dr. Edeltraut van Stach. Barbara Hofman en Noge's abs Abspoel. Regie was in handen van Hero Muller.